Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staan tussen Knoop het oude Rijn en Breukelen. Vier kilometer vielen na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de N11 leiden richting Bodegraven voor de aansluiting met de A12 zeven kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Firke Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.